Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het geweld in Israël zijn voor zover we weten geen Nederlanders geraakt. Dat zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Bij de ANWB zijn wel meldingen binnengekomen van Nederlanders in de regio... maar die zijn niet in direct gevaar. Nog altijd voert Hamas aanvallen uit op Israël... zegt journalist Geert van Kesteren. Je ziet daar langs de snelweg... Uh, honderden auto's staan van reservisten. Die hebben het soldatenpak aangetrokken... de wapens opgenomen... en uh, het leger aan het helpen... Uh, dit uit te schakelen. Er zijn nu nog uh, zeven plekken... en een militaire installatie waar wordt gevochten. Um, ja, Dus dat is nog bezig. En ook de grens... Uh, die is opengebroken op 29 plaatsen. En die probeert men nu te dichten. De Israëlische regering heeft officieel de staat van oorlog uitgeroepen. Daardoor kan de regering belangrijke militaire acties uitvoeren. In Rotterdam namen mensen vandaag afscheid van de vrouw en haar dochter... die vorige week werden doodgeschoten. In het Maaspodium is een doorloopscondolence. Mensen kunnen langs de gesloten kist lopen. En dat is deze vrouw ook gedaan. Nou, omdat het kennissen van me zijn. Om afscheid te, te nemen van ze. Belangrijk voor u? Ja, heel belangrijk. Want het is een vreselijke daad wat er gebeurd is. Vorige week schoot hun buurman, een geneeskundestudent, de twee neer. Later schoot hij ook een docent in het Erasmus MC neer. Om het meisje met de parel te bewonderen... hoef je niet meer naar het Mauritshuis in Den Haag. Nee, in Amsterdam, op de hoek van de Eerste Schinkelstraat en de Weg is een levensgrote versie van het wereldberoemde schilderij van Johannes Vermeer te zien. Straatkunstenaar Roelof Schierbeek is er al een hele week mee bezig. En dan krijgt allerlei reacties van langslopende Amsterdammers. Ik vind het echt een prachtige schilderij. Ik vind het echt een mooie toevoeging voor de straten, voor de wijk. Het was een heel donker hoekje met graffiti erop. En, uh, en, uh, en nu wordt het een stuk vleuriger en uh, blijft als het goed is ook... Te ja, ik vind dat de ogen er wel mooi uitkomen. Die zijn echt mooi, mooi gelukt. Dan nog het weer. Een mix van wolken en zon. Het is 16 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Morgen veel wolken en maximaal 22 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM.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 the you're doing to me, boy You don't know how you move into me, boy I don't know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 was it something that i said i didn't say this time and i don't know if it's me or you but i can see the skies are changing along the shades of blue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 I'm Day, a life on every face And that's a change Till I'm finally left with an mate. Tell me to relax, I just stare Maybe I don't know if I should change A feeling that we share It's a shame We